12 Jan van der Putten met het NOS-journaal De Haagse kermis op het Malieveld... doet vanavond en morgen speelgoedpistooltjes in de ban. Op die manier willen de exploitanten problemen met de politie voorkomen. Op de kermis kunnen kinderen bij een aantal attracties speelgoedpistolen winnen. Officieel moeten ze die in de verpakking laten zitten, maar dat gebeurt bijna nooit. Volgens de bond van kermishouders BOVAK komt het regelmatig voor... dat arrestatieteams ergens op een kermis verschijnen... omdat iemand de politie heeft gealarmeerd. Daarom zijn er morgen met Koningsdag geen neppistolen in Den Haag te winnen. De tarieven voor bellen en internetten in landen buiten de Europese Unie blijven heel hoog. Zo kost een belminuut in Thailand al snel 2 euro en per mb internet betaalt de gebruiker zo'n 10 euro. De Consumentenbond is daar niet blij mee en noemt de bedragen absurd. Volgens hen zijn de kosten binnen Europa gereguleerd, maar buiten Europa niet. En daarom kunnen de providers daar hoge prijzen vragen. In Beieren in Duitsland is een virus gevonden op een computer van een kerncentrale. De computer stuurde een laadmachine voor brandstofelementen aan, maar was niet verbonden met cruciale systemen. Volgens de Beierse autoriteiten is de kerncentrale niet gehackt en is er geen gevaar geweest voor de bevolking. Waarschijnlijk heeft een medewerker het virus onbedoeld geïnstalleerd met een USB-stick. Prins Carlos en prinses Annemarie de Bourbon de Parme hebben een zoon gekregen. Zondag is Annemarie bevallen van Carlos Enrique Leonard. Zijn roepnaam is Carlos. Prins Carlos en prinses Annemarie hadden al twee dochters. Prinses Louisa Irene en prinses Cecilia. Dat het weer nog, veel buien met kans op hagel en onweer. Ook wat zon, vrij veel wind en het wordt hooguit 8 graden. Op Koningsdag wat zon, maar ook weer buien. En dan wordt het 8 of 9 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Dennis Mooi van de ANWB. In het hele land nog hinder door winterse buien. In de Randstad staat file op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoeverlaken. 7 kilometer. Kost je niet zo heel veel extra. A6 Muiden-Lelystad tussen Knoopend-Almere en Almere-Buiten-Oost. 3 kilometer een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En drijft met mij, zond met de noord, dan druk ik gauw mijn grote snor.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 Kosia, Keetje tippel. Nou, we kunnen zo nog wel verder doorgaan. U hoort nu de zangeres onderaan met die kleine herdersjongen.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 en je daarom uit het dorp gegaan. Oh. Jongen toevertrouwd, neem je fluit weer op en zoek de edelijks. In de bergen ligt jouw paradijs.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 Het was heel anders dan voorheen. Dit was definitief. Ik ben nu alleen en hem had ik zo lief.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 Was je rijk dan geen hinder, niemand die je iets kon maken. Was je arm, had je het minder, voor wie rijk was moest je werken heel de dag. En oh zo'n dag, die duurde lang, lang, lang.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 Spijt. Ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem ook nog kwijt. Toegeef geeft me eerst maar een droppie, dan zing ik heb een koffie van ik hou zo van jou. Dat is toch wat jij horen wou, zoals een vroegere tijd. Ja, nee, ik schat, de me linge wat linge mijn spijt. Ik heb maar heel nee, weinig tijd en ben mijn deed. stem ook nog kwijt. Doe, geef me eerst zing, maar een die dan zing ik hem een koppie van ik hou zo van jou. Dat is toch wat jij hoort en nou, zoals een vroegere tijd. En straks zal de zon weer schijnen.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 Is maar raad, maar, raad, maar, al te vaak, maar al te vaak, om op te schieten, schieten. Zeg, hebt u ons twee, op uw tv, op uw tv, graag op, op visite Als we dan, Als we dan nog krijgen een eigen show, geef dan je toestel cadeau toe, toe, toe. Daar is een apparaat, maar zo niet staat, staat, om op te schieten Schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten.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 Nam maar in het zadel met zich mee Samen bouwden zij een paradijsje Leefden daar gelukkig en bevree Trubelijk was heel voorspoedig Nauwelijks was er een jaar voorbij Of een flinke vijfling in de wieg lag. Brullend Johnny, jodel is voor mij Read it, read it, read it, read it, da da da da da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 En het is niet te geloven, want daar sta jij, mijn vakantieavontuur. Je zei ik kom, maar ik dacht dat belopen. ach dat vergeet je op den duur. Het was in Frankrijk toen ik je ontmoette, maar na drie weken moest ik alweer naar huis. Ik heb niet gedacht je nog ooit te begroeten. En zeker niet.